Het is vier uur, even kunnen met het NOS-journaal. Tienduizenden mensen die uit financiële noodzaak meerdere banen hebben... zitten in de knel. Ze hebben weinig vooruitzicht op persoonlijke ontwikkeling... en voelen zich gevangen in het combineren van hun banen. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad. Volgens het adviesorgaan hebben vooral mensen die zijn aangewezen op slecht betaalde deeltijdbaantjes het moeilijk. In Nederland hebben we ongeveer 600.000 mensen meer dan één baan. Twee op de drie willen dat blijven doen. Zij zijn tevreden met de afwisseling. In Madrid zijn rellen uitgebroken na de dood van een straatverkoper. Honderden betogers staken in het centrum van de Spaanse hoofdstad afvalbakken in brand en blokkeren straten. Volgens de krant El Pais zijn twintig mensen gewond geraakt, de meeste agenten. De Senegalese straatverkoper was volgens getuigen op de vlucht voor de politie toen die bezig was met een actie tegen illegale straatverkoop. Volgens de politie overleed de man door een hartstilstand. De burgemeester van Madrid laat op Twitter weten dat ze de dood van de man betreurt en ze wil dat de zaak tot op de bodem wordt uitgezocht. Een eiergroothandel uit Barneveld heeft gefraudeerd met kwartel eieren... blijkt na een inspectie. De eieren werden verkocht als Nederlandse scharrelkwartel eieren... terwijl ze van Franse legbatterijen kwamen. Waarschijnlijk krijgt het bedrijf een boete... en de Voedsel- en Warenautoriteit denkt nog na over meer maatregelen. De brandweer in de Amerikaanse stad Miami zegt dat er vier doden zijn gevallen door de ingestorte voetgangersbrug. De brug stortte vanmiddag in en viel bovenop een aantal auto's op de snelweg eronder. Er zijn negen mensen gewond geraakt. De burgemeester van Waalwijk wil dat het openbaar ministerie optreedt tegen mensen die stempassen voor de gemeenteraadsverkiezingen verkopen op internet. Het aanbieden of kopen van een stempas is verboden. De gemeente is zelf al een verkoper op het spoor gekomen... en volgens de burgemeester zijn er nog meer aanbieders... van een stempas in Waalwijk. Het weer nog overwegend bewolkt met af en toe regen. Minima rond 2 graden. Komen de dag op veel plekken kans op sneeuw. Het wordt 2 graden in het noorden en zo'n 10 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. met 0800-1121. Dat is het telefoonnummer dat je kunt blijven gebruiken natuurlijk. Geef je vragen door of je antwoorden. En dat kan ook via Twitter of Facebook... of natuurlijk de Radio 1-app op je mobiele telefoon. Verder kun je ook als je... Um, als je wilt iets van je laten horen via Nachtzuster Apenstaartje omroepmax.nl dan uh, kunnen we je terugbellen als je je nummer ook even doorgeeft. En we kunnen ook nog eens een keertje met je chatten als je je meldt via www.omroepmax.nl/nachtzuster. Peet had ik net aan de telefoon. Die wil graag weten wanneer we het kwartje van kok terugkrijgen. Hans die vraagt zich af wie er besloten heeft... dat hij pas op 68-jarige leeftijd zijn pensioen gaat krijgen. Richard die wil graag weten waarom voor een uh, korte ingreep in het ziekenhuis toch een behoorlijk bedrag wordt gevraagd. En hij wil graag weten uh, hoe gecompenseerd gaat worden... dat we straks uh, geen inkomsten meer hebben uit de benzine bij de benzineauto's... als we straks allemaal in elektrische auto's rijden. Uh, Martine die wil graag weten of ze verplicht is om mee te werken aan een test... na een zogenaamd prikincident. Hugo wil weten waarom melk wel zuur wordt, maar kaas niet... Willem-Jan wil weten welk deel van de belasting... Uh, bestaat uit kijk- en luistergeld van vroeger. En Peer die wil graag weten waarom hij een t-shirt moet wassen in azijn. Allemaal redenen om te bellen. 0800-1121. Maar nu is het inmiddels vier minuten over vier. En dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Op Radio 1, bij Nachtzuster van Omruud Max. Hoor je nu de Dance Classic Summer Mix? Gemixt natuurlijk door niemand minder dan. Ben Liebrandt. gans Classic The Summer Mix. Uh, gemixt door Ben Librand. En je hoorde het op Radio 1 bij zuster van Omroep Max. Gerdo. Ja, ik ben er. Hallo, zeg het eens Gerdo. Ja, het gaat over de pensioenissue. Ja. Van die meneer die net belde. Ja. Um, even onderscheid maken tussen staatspensioen en bedrijfspensioen. Oh. Dat zijn twee verschillende dingen. Uh, staatspensioen wordt betaald door de overheid... En het bedrijfspensioen wordt betaald door je voormalige werkgever of werkgevers. Mm -hmm. en dat kan dus meer zijn. Het staatspensioen dat wordt uh, um, betaald door, uh, door de staat, en dat is op basis van de begroting. Die ze maken op basis van cijfers die door het CBS worden uh, ja, bekend worden gemaakt. Mm -hmm. Die berekening dat gaat onder andere aan uh, de hand van sterkte bellen. En die wordt dan uh, berekend door actuarissen. En die bepalen dan uh, hoe lang mannen en vrouwen werken, of uh, nog leven en werken. En uh, hoeveel er binnenkomt en hoeveel er moet worden getrokken van die, van die pot. Ja. En uh, dat bepaalt dan, zeg maar, dan uh, de mate van het bedrag van, uh, van wat er moet worden uitgekeerd. Ja. En aan de hand van. Uh, en er is berekend van dat men ongeveer vanaf 65 jaar. Ongeveer nog 18 jaar trekt uit de pot. Ja. Dus als er maar voor 18 jaar geld in kas zit. dan gaan ze kijken van hoe lang. Uh, hoe lang duurt het nog voordat je, voordat je doodgaat. en dan aan, aan de hand van, dat, van, die, van, die, van die termijn. wordt er dan een bedrag bepaald. wat men kan uitgeven. dus de staat kan uitgeven. Dus in dit geval is het dan. berekend vanaf 68 jaar. of 67 jaar en zoveel maanden, whatever. Ja. Bedrijfspensioen is wat anders. In de statuten van de bedrijfspensioen staat... dat uh, de bedrijfspensioen uitkeert op basis van... of AOW-leeftijd... en dat is dan de leeftijd die de overheid bepaalt... of 65-jarige leeftijd. En dan ben je beter af. Want yeah, dan yeah. begint de uitkering te lopen. Vanaf... Dus je moet kijken naar de statuten van het pensioenreglement. Wanneer je een bedrijfspensioen krijgt... Als dat nu is op, op basis van 65 jarige leeftijd, dan krijg je dat uitgekeerd. Is dat, is dat in de statuut op basis van de AOW-leeftijd, ja, dat bij de sjaak. Ja. Dan moet ik even wachten. <laughs> dat zeg je mooi. Ja, ja. Dan moet ik even een bijbaantje zoeken. Hè? Net ja. als in, net in, in de nieuwsuitstelling werd verteld. Dan, uh, dan moet je maar een bijbaantje gaan zoeken om die, uh, om die overbrugging... Uh, kunnen compenseren. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is... Uh, een bijbaantje wordt lastig, maar... het is in ieder geval heel duidelijk uitgelegd... voor Hans. Daar ben ik heel blij mee. Hoe weet je dit allemaal zo goed? Algemene kennis, toch? Of niet? Oh ja, algemene kennis. Dankjewel. Basiskennis. Fijn, dankjewel Gerdo. Goedendag. Okay, nog. Hoi, <laughs> dag. dag. Basiskennis, ja. Irene? Goedendag. Hi. Ik heb een antwoord en ik heb een vraag. Ja. Ik heb een antwoord op het energieveld om je heen. Uh -huh. Ik heb zelf uh, dat ik daar heel uh, goed kan waarnemen... want ik heb heel erg last van statische elektriciteit. En als ik dan uh, iets aanraak, dan, tjak, dan krijg ik zo uh, een schok. En dat is vooral heel goed waarneembaar als het vriest... dus als de lucht droog is... En als je dan een deurknop aanraakt of de auto, dan, dan voel je dat. Dus ja. die, dat, dat. Dat neem ik waar. En dat schijnt dus ook um, te komen door, door stoffen. Dus uh, kleding, uh, polyesterkleding of kunststofkleding. Als je dat allemaal hebt, heb je daar veel meer last van... dan dat je wol of katoen uh, draagt. Dus het heeft ook te maken met, met aarde. Ja. ja. Dus uh, dat is wat ik dus, uh, daar zelf aan ervaar. Dus dat is het antwoord dat ik het dus ervaar. Ja, nou dat hartstikke is. goed, Irene? Ja. ja, en de vraag is uh, die ik wil stellen: uh, Je hebt verstand kiezen in je, in je mond. Ja, nou ik niet, maar ja. <laughs> oh, jij bent ze dus al kwijt? Ik ben ze oh, al kwijt, ja, ja. Nee, nou ja. begrijp ik het. Ja, dat, dat verduidelijkt want, de hoop, hè? Ja. <laughs> ja, ja, want de vraag is, als je ze dus kwijt bent... ben je dan een stuk van je verstand kwijt? Oh, maar nu krijgen we een discussie, Irene. <laughs> want het is namelijk niet je verstandskies... maar je verstandskies. Hij of staat heel mee. ver in je mond. In je, ja, ja. Nee, maar dit zeg ik altijd tegen mensen die over verstand beginnen... en mensen die zeggen dat ze ver weg staan, zeg ik altijd... nee, het komt toch echt van je verstand? Want Juist. je krijgt ze pas als je wat ouder bent en dus verstandiger bent. Ja, maar de, ja. de koppeling is, raak je dus wat verstand kwijt... als die kiezen eruit zijn. Dat is de vraag. Ja, maar dan, dan is de vraag dus nog steeds... of ze wel door dat verstand aan hun naam komen... of door de verstand. <lacht> ja... En daar heb ik nog nooit een, een, een uitsluitsel over kunnen krijgen. Want nee, misschien altijd... weet iemand dat. Ja, maar ja, ik weet uit ervaring dat mensen nu gaan bellen en zeggen... nee, het komt omdat ze ver staan. En dat anderen gaan bellen, nee, het komt echt door je verstand. En dan zijn we er nog niet. Nee, maar dat was mijn vraag niet. Mijn vraag was of je verstand verloor. Ja. Daar, daar, dat was mijn vraag. Nou ja, ik dus wel. Heb jij net geconcludeerd? <lacht> Maar dat zou ik heel graag ontkracht hebben. 0800-1121. <laughs> We gaan het proberen, Irene. Dank je wel. Goed. Goedemiddag. Oi. oei. kiezen, dus. Uh, Henk, goeienacht. Goeienacht, Astrid. We <coughs> zitten net aan de koffie. Je, je moet je je geen je nou koffie nou? drinken om kwart over vier. Dat was Freddy, jij vraag, toch? Daarom drinken zoveel Nederlandse over koffie was ik. Prade jij Rita Daar heb ik denk ik. Oh, dat zou ja. goed kunnen. Ja. Ja. Ja. Waar wil je nu ja, over dan, Henk? Nou, dat is namelijk zo. Dat was op de BBC of nou, Engeland dan, tv. Ja. En eh, bij uh, Suzanne Bosman met Lambert de Braan. En gewoon op Nederland tv nog de Belg. Dus Overal is, was wat? ja Dat was een beetje zoals van de dikte van een haan... die kwam door de draaidoppen van de waterflessen. Van saffetijn, spa... en uh, ja, Victoria en Bronwater... wat je allemaal hebt, hè? Maar er werd niet verteld... in Sisi, Fanta... kan dat ook zitten. Er zitten ook draaidoppen. En die flessen worden allemaal op dezelfde fabriek gemaakt, denk ik. Er werden miljoenen, biljoenen flessen... over de hele wereld. Maar er werd niet verteld dat... die, die softdeeltjes van plastic... Ja. Kan er ook in de limonade zitten? Waar je niet brengt, dan kastisch, noem maar op. Oké, okay. oh. Henk. Dat, dat, dat helemaal niet gevraagd, want dan ben Henk! Ja, ja. Wat, het, het, dit ligt ongetwijfeld aan mij. Het is voor mij ja? ook midden in de nacht. Maar wat is ja? in hemelsnaam je vraag? Mijn vraag is namelijk: nou, waarom alleen op het, in het water? Wat ze, wat, wat ze, wat ze dus produceren, hè? Als je die dop eraf rijdt, krijg ja. je fijne stofdeeltjes. vallen dan in het water. Dat brengt je op, het moet niet zo erg schadelijk zijn. Van plastic, zijn. ja. Van plastic, zo, ja. Dus, dus, de, de dikte van de diameter van de haan. Nou, de haan is heel dun van hoofd, ja. Maar waarom zeggen ze niet bij, het kan ook in limonade zitten. In Sisyphanta, Fantacassis. Waarom dan? Dat, nou, dat dat, dat toch, toch wel... Uh, dat, Oh, waarom al in het water? Die, die, die flessen worden toch overal geproduceerd? Oh, ik begin het langzaam maar zeker te begrijpen. Het zijn flessen. Je kent spaarflessen toch wel? Ja, het ja maar jouw, ja. Vraag, jouw vraag is dus dat er zoveel je... ophef is over dat er ja. een heel klein beetje plastic in het water zit. Ja. En dan vraag je je af, waarom is er geen op ophef dat oh. het ook in de frisdrank zit? Ik heb er ook in de Fanta zitten, ik heb er ook in de Sisi ja. zitten. Die ja. Die moet er ook losdraaien. Ja. Ik, ik drink al van, vanaf mijn jeugd, drink ik limonade. Dat dus moet je niet kinderen. doen trouwens, maar dat zei Nee, nee, nee, maar er ja. zit ook zoveel water bij, dus uh, hè? Mm, ja. Maar dat Ik nee. vraag me af waarom dat daar dan ook niet gezegd is: oké, okay, het kan ook. Het zit ook in de flessen van de limonade. Ja. Alleen ja. oh, ja. ja, waterwater, dus, ja. dus mensen alleen maar water hebben en niet de limonade? Nee. <laughs> Daarom, en Lambert de en Brun, je ook wel kennen van het programma van Suzanne Bos. Want dan krijg je Laura Renze. Eh, van een vandaag. Ja. Dus hartstikke goed in de bus en dan gaan ze stappen en zo. Ik luister er altijd naar en dan hoor dan je nog eens wat. Ja. En hier ook naar jouw programma, trouwens. Snap ik toevallig, ik was er vier op, want is dus ik werd er voor vier, maar Kan ook. Eh, ja, dat kan ook dan, ja. eh, Maar ik vind dit gek dat ze nu zeggen, het, die, die flessen worden allemaal in fabriek gedraaid... Het is allemaal dezelfde kwaliteit van de fles. Maar als je het ene van de van de limina eraf haalt en je leveren zullen zeggen bij, bij een andere winkel, dan wordt hij ook gevat door de automaat. Ja. Je snapt wat ik bedoel, hè? Ja. Het staat zich al de automaat. Maar ze zeggen niet een Vra of een Spa, kan het een uh, een Fanta? En ziet kan het ook zitten, die stoppie. Yeah. Van plastic. Het, het is niet te als je tussen 100 flesjes limonade drinkt, dan uh, kan van alweer. Dus je weet het dan niet, ze zijn er ronduit zoeken. Ja. Yeah. Misschien is er wel eens een econoom die er ook vroeg op is. Die, die er iets meer van kan vertellen. Dan yeah. de, die hebben het ook weer van de Belg afgehaald, want de Belg had een morgen zo'n 10 euro. Ja. Yeah. De Belgische televisie, ja, België. Ja. Yeah. En nou, de Engelsen hadden het erop. Ja. Yeah. En wij hadden het erop, Diana Plak. Ja. Yeah. Of, uh, ja, die Plakker zat, ja. En, en, en de later kreeg ik nog in de middagprogramma... in de raadpraatprogramma met Suzanne Bosman... en hij is zo'n analist Lammert de Bruin. Is yeah. het fictie of is het geen fictie? Nou, Lammert zegt, het is geen fictie, het is origineel. Het, het gebeurt maar in water. Ja. Yeah. Maar Lammert zei niet, het is een uh, fanta of een Nee. Dus dat zal ik toch wel eens willen weten. moet je miljoen misschien achter te komen. Ja. Yeah. <laughs> ik luister af ja, goed zo. Dankjewel, je ja, ja, ja, ja, ik vind het interessant. Dat, ja. Die, die, die, die flessen zijn allemaal hetzelfde. Ja. ja Oké. Okay. Dankjewel, hè? Dank je <laughs> Dag, hè? Ik, ik ga verder aan de koffie. Aie. Ja, dag. Dag, dag. Dag. Ja. Um, 0800 1121. En um, de vraag is dus waarom er uh, wel wordt gewaarschuwd voor fijn deeltjes plastic in waterflesjes. En niet in de... Nou, de Sissi bijvoorbeeld. Kan allemaal. 0800-1121. You are cool, yes you were. I feel love like a girl. Living in a picture-perfect world Something came sneaking in Underneath both of us skins And we bottled it up Till we both had enough And we make a scene all these broken boxes. Christel was dat 0800-1121. Bel vooral met je vragen en met je antwoorden natuurlijk. Ruben! Ja, goeienacht, uh, Hallo Ruben. Ruben. Ruben, we ja, zitten met een ja. probleem, want mensen gaan nu om jouw vragen. Oh, dat gaan... Ja, nee, maar mensen bellen nu met vragen en zeggen van... Um, uh, misschien weet Ruben het antwoord, maar dan belt er natuurlijk verder niemand meer. Denkt iedereen oh, nee, even, nou nee, nee, Ruben nee, belt nee, straks nee, nee. wel, die heeft alle iedereen antwoorden. Iedereen mag bellen, iedereen mag bellen. <laughs> en dat, is het, dat is het mooie van, uh, van het juridische. Je ja. uh, moet je voorstellen, in een rechtszaal heb je soms uh, tien advocaten. Ja. En alle tien hebben een andere zinswezen. Oh ja, maar ik hoop wel dat jullie het af en toe ook eens zijn. Ja, ja, op bepaalde punten, maar dat moet je niet toegeven. <laughs> klinkt, klinkt als een interessante baan, Ruben. Maar goed, je belde over. Ja. Uh, waarschijnlijk belde je over het prikincident, of niet? Precies, nachtzuster. Want uh, de aanzien van het prik. En één ding moet ik ook zeggen: ik heb vanavond, uh, uh, ik heb vanavond een, een fiscalist, ja. een civilist en een accountant. Oh, en waar, ja. ik vraag me dan altijd af, waar heb je die dan? Nou, ik heb, ze, ze, ik, we hebben een, we, ik heb hier een apparaat en dat sturen ze mee toe. Want ze weten dat ze naar uh, de zuster moeten luisteren. De oude ploeg, die had ik u verteld, die was er niet meer. Die, was, die had zich verspreid. Ja. Maar we hebben sinds het vorige studiejaar weer uh, wat mensen die enthousiast zijn voor uw programma. Ongelooflijk blijf ik het ja. vinden. Ja, en die blijven ja. wakker. Ja. Ja, en uh, uh, nee, de, de, de, de antwoorden heb ik uh, dus van uh, hun, maar ik neem, omdat ik de antwoorden geef, neem ik het voor mijn rekening. Ja. Dat is zo, zo hoort het. Je neemt een stukje Ten verantwoordelijkheid het, op je, ja? Ja, precies. Ja. Ten aanzien van het PRIT-incident. Die mevrouw, die hoefde niet mee te werken. Ze is tot medewerking niet verplicht, gezien het feit dat, het, dat de integriteit. ...van het lichaam een grondwettelijk beschermd recht is. Maar die mevrouw heeft een toezegging gedaan. Ze heeft de medewerking een toezegging gedaan... ...en daar is ze aan gehouden. En uh, wat, uh, die mevrouw is dus gehouden om aan het onderzoek... ten aanzien van hepatitis en heeft mee te werken. Maar er geldt dan weer toch iets anders... Die mevrouw mag aangeven dat ze geen prijs stelt op de medische uitslag. Oh, dus dat ze het zelf niet, weten, mag, niet wil weten? Ja, die mevrouw mag gebruik maken van het recht om niet te weten. Maar gaan ze dus, het je anders automatisch wel vertellen? Ja, ze, ze, mogen, ze, ze mag aangeven dus dat ze meewerkt aan het onderzoek, yeah. omdat ze die toezegging heeft gedaan, maar ze stelt geen prijs op de medische uitslag. Oké. Okay. Ja, dus dat mag ze doen. Yeah. En die meneer die van het eigen risico, het eigen risico, dat wordt wettelijk betaald in de ZVW, dat is de Ziektekostenverzekeringswet. Ja. Yeah. En het vorige jaar is dat bepaald, het eigen risico op 385 euro. Het is ten aanzien van 2018 ook wettelijk bepaald dat het niet gewijzigd zal worden. Dus ook dit jaar is het weer 385 euro. Dat betekent dat de eerste 385 euro van elke medische aangelegenheid met uitzondering van de huisarts... ...komt voor eigen rekening. Ja. Maar die meneer... ...die had bezwaar... ...dat hij behandeld was. Nou, u mag uw medische behandeling... ...uitstellen. Want je mag gebruik maken van... ...je mag... Uh, ...zorg is een recht. Dus hij mag zorg meiden... ...net zoals je de BTV mag meiden... ...dat is door geen gebruik te maken... ...van de zorg... En dan bij die 385 eerste, eerste kosten eigen risico niet verschulden. En ten aanzien van de tarieven, dus dat is de wet, ten aanzien van de tarieven, dat is de DB+++. Uh, plus, plus, plus. Uh, dat, is een, dat is een aangelegenheid waarbij de, ziekte, de ziekenhuis, dus de hulpverleners, ja. zelf hun tarieven mogen bepalen... En ze hebben daarvoor een hele staat en ik weet niet of die meneer het, het wilt raadplegen. Het is te raadplegen via internet. Oh. Dus je kunt, ja, je, kunt, je kunt alle kosten van alle ingrepen voorzienbaar uh, kun je, kun je raadplegen. Maar je dus kunt dan dus, dan, je kunt dus is, gaan opzoeken wat het kost om een ingegroeide teennagel... Uh... Precies, oh. dat is openbaar. Want oh. Voordat de behandeling. Dus in feite, juridisch is het zo. dat als u naar de dokter gaat, naar het ziekenhuis. dan geeft u recht. om. dat, u dat verleent u aan de, aan, de, aan de zorgverlener. verleent u het recht. volgens de behandelingsovereenkomst. om aan uw lichaam te zitten. Ja, wat u moet denken. van de dokter brengt letsel aan u toe. als hij u opereert. wat hij snijdt in uw lichaam. Oh ja. Maar daar geeft u. Ja, daar geeft u door de behandelingsovereenkomst die u met de instelling of met hem aangaat geeft u toestemming voor dus de ingreep. En de ingreep die heeft een prijs en de prijs kun je vooraf daar kun je vooraf kennis van nemen. Maar de, de, zijn vraag is natuurlijk eigenlijk ook... waarom een hele kleine behandeling van vijf minuten... 385 euro moet kosten. Of waarschijnlijk nog meer, maar hem dus 385 euro... aan zijn eigen risico kost. En los, los van dat dat dus zo geregeld is... dat je de eerste 385 euro zelf moet betalen... is dat nog best wel een groot bedrag voor vijf minuten. Nacht, een chirurg moet heel lang in de studiebanken zitten. Ja. En uh, het is gespecialiseerde kennis. En daar mag iets tegenover staan. Nou, dat heb je mooi gezegd, Ruben. Dank je wel. Nou, ik heb nog een aanvulling als u daar prijs op stelt... Ja. ten aanzien van de hondenbelasting. Nee, oh nee, ten aanzien van Brooklyn Hospital. Daar zegt onze accountant dat... Uh, Brooklyn Hospital zo heet het, dat u daarop kunt opzoeken, de jaarrekening. Van de, de ezeltjes is dat, hè? Ja, van de ezeltjes. Ja, ja dat is Brooklyn Hospital. Ja. Want als u daarop, als u op Brooklyn Hospital gaat zoeken, dan vindt u de jaarrekening. Ja. En de jaarrekening is goedgekeurd door de accountant. Ah, dat is goed ah. om te weten. Ja, en ten aanzien van de bekende Nederlanders. Die meewerken, dat is van onze fiscalist. Ja. Die zegt dat de mensen allemaal een factuur opsturen. Maar dat ze daarnaast te kennen geven dat ze, uh, de opbrengst van de factuur weer wordt geschonken aan de instelling. Maar niet allemaal, toch? Dat, dan mogen ze dat weer aftrekken. Oh, van, hun van belasting. de belasting. Ja! Maar dat is en, veel uh, erger. Dus als. Dus, wacht even hoor. Wacht even, wacht even, wacht even. Dus als ik nu mee zou werken aan een filmpje van de kattenboot. Ja. Ik geef even een voorstel van iets wat mij na aan het hart ligt. Dan, ja. Eh, dan zou ik dus een factuur sturen. Vervolgens betalen ja. ze mij voor mijn bewezen diensten 25 euro. Die no vijf... 50, maar duizenden hoor. Nou, dat, is, dat moet natuurlijk wel een beetje in verhouding zijn. Maar goed, okay, okay, voor het gemak okay. 250 euro. Dan ja. maak ik die 200 euro maak ik weer over aan de kattenboot. Vervolgens ja. mag ik die aftrekken van de belasting. Dus eigenlijk, ja. Ruben, betaal jij dan dat ik dat filmpje voor de kattenboot maak? Nee, want je hebt soms ook... en ook dat kunt u lezen in hun jaarrekening. Ja. Je hebt uh, sponsoren, dat zei die meneer ook... die dan de reclame beschikbaar stellen. Dan zie je onderin die reclame beschikbaar gesteld door... puntje, puntje, puntje. Ja, nee, maar als ik van de belasting ga aftrekken... dat ik iets gedaan heb voor het goede doel... dan betaalt de belasting het dus eigenlijk? Nee hoor, u heeft recht, is een recht. U heeft recht om op uw jaarinkomen... alle giften die u gedaan heeft aan... bijvoorbeeld aan die instellingen... daar heeft u recht op aftrek. Is een recht. Ja. Ja. Wat is het toch heerlijk... dat er kennis van zaken zit mee te luisteren, Ruben. dankjewel. Nou, en uh, misschien wilt u ook weten... van die meneer van de supermarkt. Ja. Uh, u, u, u was in de veronderstelling dat uh, een supermarkt een besloten gebied is. Ja. Maar dat is niet zo. Een supermarkt is een bijzonder openbaar terrein. Bijzonder openbaar terrein, ja. Ja. Dat betekent dat er iemand is... die nadere aanwijzingen mag geven. Want zo mogen ze zeggen... dat er niet meer dan twee scholieren... Oh, ja. in de winkel mogen zijn. Ja. Dus ze mogen een aanwijzing geven. Maar wat... Gebeurd is in Vlissingen, is dat de manager een uh, inschattingsfout heeft gemaakt. Kan zijn, maar u moet de zaak van twee kanten horen. Ja, dus, nou daar heb je helemaal gelijk in. We horen het ja, nu van één dus, kant. Ja. Precies. Dus er zal een onderzoek moeten plaatsvinden. En die meneer die mag een klacht indienen in Zaandam. Bij het en hoofdkantoor, mag, ja. Precies. En hij mag ook een aangifte doen bij de politie. En, uh, en uh, de, het, het, het komt aan op interpretatie van ordehandhaving door partijen. Ja. Dat wordt de rechtsvraag. Ja. ja, want het kan natuurlijk ook dat als je wel inschat dat iemand dronken is en hij veroorzaakt overlast, dat hij te goede trouw heeft gehandeld. Nou, nachts, nou, zuster, u, bent helemaal, u, u mag zich eens rekenen. <laughs> Gelukkig maar. En uh, dan had je altijd nog een uh, afsluitend woordje voor me. Dus is Vergeet die straks, de crypto niet. Ik zal hem niet vergeten. Dankjewel, Ruben. Alsjeblieft nachtzuster. Goeie nacht. Trace. Ja, nacht eigenlijk. Hallo, Trace. Um, ja, ik had eigenlijk een vraag, maar ook een, uh, merk ik een kleine aanvulling. Ja. Op die uh, hoge kosten voor zo'n uh, kleine ingreep in het ziekenhuis. Ja. Ik heb dat vijf en een half jaar geleden meegemaakt. Um, kleine behandeling. Alleen een injectie en eigenlijk daarvoor foto's voor mijn polsen. Mm. Um, bij mijn zorgverzekeraar kreeg ik gewoon de rekening eigen bijdrage. Ik wilde een specificatie. Ja, nee, dat geven we niet. Nou, ik weer naar het ziekenhuis, naar de afdeling. Ze zeiden, nee, je betaalt voor een totaalpakket. Dus ook al uh, heb je de dokter maar één keer gezien, of bijvoorbeeld vijf keer, uh, je betaalt hetzelfde bedrag. Oh. Ja, dat vond ik ook. Oh. Ja, maar dat klopt natuurlijk, dat strookt wel, met dat er gewoon een bedrag staat voor een bepaalde... Ja, want de een met een ingegroeide teenagel, daar zijn ze drieënhalf uur mee bezig om hem... Uh, en de ander is het uh, twee keer uh, iets... iets dus, maar je ja. betaalt dus dan gewoon voor de ingegroeide nagel blijkbaar. Ja. Ja. ja, dus of ze nou uh, tien uur met die nagel bezig zijn of uh, één uur, het is hetzelfde bedrag. Oh. Tenminste, nou, bij mij was het het carpaaltunnelsyndroom uh, gewoon, uh, nou ja, uh, ik kreeg gewoon een injectie in mijn pols. Nou, dat was het. Oké. Okay. Ja. Maar goed, dat is uh, even een kleine uh, aanvulling. Maar mijn vraag is, um, ja. ik ben mijn ID-kaart al een tijdje kwijt. <tus> ik ben een ja, maakt niet uit, maakt niet uit. Je gaat toch Onthouden. nergens naartoe, ja. Uh, nee, niet oh. op vakantie. Ja. Maar ik ben hem waarschijnlijk in de trein verloren. Nou, uh, ik heb bij de gemeente geïnformeerd... en uh, ook uh, bij de NS even gekeken op de website. Als hij gevonden wordt, dan wordt hij vernietigd. Oh. De NS draagt hem over aan de Marichaussee... en daar wordt hij vernietigd. En... Uh, de gemeente, nou ja, die heeft niet gezegd wie hem vernietigt, maar oké. Okay. En toen vroeg ik ook van ja, uh, wat is dat nou? Ik kan gewoon bewijzen wie ik ben. Het staat ook op mijn uh, rijbewijs, he, het uh, BSN-nummer. Ze zeiden nee, uh, we vernietigen het sowieso om, uh, hoe heet dat, fraude tegen te gaan. Oh ja. Ja, dat vond ik ook. Maar ik denk ja, als ik me kan bewijzen. Maar goed. Dus, ik, en ze zeiden ook, het is een uh, landelijk besluit genomen. Het is dus eigenlijk landelijke politiek, dus geen uh, gemeentelijke oh. politiek. Maar ik vind het ja, eigenlijk een beetje belachelijk. En jammer dat Ruben net uh, opgang heeft. <laughs> ja, Af. Ja, dat vast wel... <laughs> ja. uh, antwoord op, maar... ja, het enige wat ik kan doen... is uh, met mijn rijbewijs... en een pasfoto weer... Uh, een naar nieuwe, het ja. een nieuwe aanvragen. Maar... het vernietigen, ik, ik denk... ja, als je... en ik vroeg ook van... joh... Uh, als het gevonden wordt en jullie... vernietigen hem, krijg ik daar dan nog... bericht over? Nee, dat doen we niet... Dus je, ja. ben, je zult nooit weten of hij nog ergens onder in een tas zit of dat hij allang al vernietigd is? Ik ga dadelijk de rest van uh, uh, het programma maar even heel goed uh, kijken. Ik heb ook overal gekeken en hij zat normaal altijd in het hoesje van mijn telefoon. Ja. Dat is handig uh, als je een hondje uitlaat. Ja. Ja. Maar opeens zat hij er niet meer. Uh-oh. Uh-oh, vond ik ook. Ja, dat is een, helemaal een raar verhaal. Ja. Maakt niet uit. Ja. Dat denk je. Maar, maar goed, misschien... maar wat is nou precies je vraag? Nou, uh, eigenlijk mijn ergernis. Ja. Dat het zomaar vernietigd wordt. Ja, er wordt. staat geen vraagteken achter, hè? Nee. nee. Nee. Dat zei ik ook al tegen die meneer die net de uh, telefoon ja. opnam, Bart, geloof ik. Ja. Ja. Uh, ja, de vraag is: van ja, verdorie landelijke politiek. Oké, okay, dan. Uh, maar. Ja, ja maar, maar is de vraag niet gewoon waarom wordt een uh, gevonden ID-kaart vernietigd en niet terugbezorgd bij de eigenaar? Ja. Een goede dat, vraag. Ik sta overal geregistreerd. Ja. Iedereen staat overal geregistreerd. Ja. Stuur nou, een berichtje. Ja, ja oké, okay, bijna. <laughs> okay. Maar stuur een berichtje dat hij daar en daar gevonden is? Of... Nee. nee, het wordt sowieso vernietigd. Het zal ook wel weer met kosten te maken hebben. Hè? Want dan moet hij ergens naartoe. Dan moet er iemand dat gaan registreren. Dan moet er gebeld worden. Dan er, ja, en dan, dan liggen die kosten bij die mensen die dat allemaal moeten ondernemen. Terwijl als jij gewoon een nieuwe moet laten maken... dan uh, zijn wel. de kosten voor jou en de opbrengsten... voor degene die anders jou moet gaan zitten bellen. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, maar oh, ja. Maar NS, dat staat even los van landelijke politiek eigenlijk. Ja, maar, maar de NS, die gaat natuurlijk niet over jouw ID-kaart. Want dan nee. kun je ook gaan zeggen, ik heb mijn adres in mijn paraplu gezet... en dan is de NS er verantwoordelijk voor dat mijn paraplu weer thuis komt. Nee, nee maar ze dragen het over aan de marechaussee. Ja. Dus dat is Dan ook weer landelijk. Ja. Nou ja, dat was eigenlijk mijn vraag. 0800 1121, dankjewel Trace. Oké, okay, graag gedaan. Daag! ook bedankt. Dag. Ja. En uh, mocht er iemand nu ergens een ID-kaart hebben gevonden waar Trace op staat, bel dan ook even naar 0800 1121. Sorry dat ik iedereen even wakker schud om uh, tien over half vijf s'nachts. Maar als het dan over ideekaarten kaarten gaat, dan vind ik dit toch wel een hele leuke. Who do you think you are? Snake We komen weer terug, de Spice Girls. En dit was een ouwtje Who do you think you are? Van de Spice Girls dus. Ze gaan trouwens toeren, maar hebben nog geen data bekendgemaakt... voor Nederland. En er is één radiopresentatrice die dat heel erg jammer vindt. Ik zal verder geen namen noemen. 0800-1121. Als je antwoorden wilt geven op vragen die nog openstaan... zoals de vraag van Trace van Zojuist. Waarom wordt een ID-kaart die kwijt is geraakt... vernietigd als die gevonden wordt en niet terugbezorgd. Uh, Henk die wil graag weten waarom er gewaarschuwd wordt... voor uh, kleine restjes plastic in waterflesjes. Terwijl dat bij frisdankflesjes natuurlijk hetzelfde verhaal zou moeten zijn. Irene vraagt zich af of je een stukje verstand verliest... als je je verstandskies verliest. En uh, Peet die vroeg zich af... wanneer Mark Rutte het kwartje van kok gaat terugbetalen. <coughs> het kwartje van kok is volgens mij uit... De jaren negentig. En als we het dan toch over uh, vergoedingen hebben. dan wil Willem Jan uh, graag. Nee, dus er was een, een link. Oh ja, een link met Richard. Die vraagt zich af. Um, waar dan de, het geld vandaan moet komen. voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen en dergelijke. als we straks geen, um, geen uh, geld meer betalen over de benzine omdat we allemaal in een elektrische auto rijden. Ik hoop dat ik het nou duidelijk uitleg, in mijn hoofd is het heel duidelijk. Maar 0800-1121, als je daar iets zinnigs over kunt zeggen. Um, even kijken. Hugo die wil graag weten waarom kaas niet zuur wordt, terwijl melk wel zuur wordt. Willem Jan wil dus graag weten welk deel van onze belasting nou eigenlijk kijk- en luistergeld is, of in ieder geval naar de omroepen gaat. Had ik eventjes aan Ruben moeten vragen ook, maar goed, dat ben ik vergeten. En Peer die wil graag weten waarom hij zijn t-shirt moet wassen in azijn... volgens de mensen die hem daartoe advies gaven. Volgens mij zijn dat de vragen die nog openstaan. Ja, volgens mij heb ik dat redelijk uh, samengevat. En mocht je verder kunnen helpen, laat het dan even weten. Via 0800-121. Uh, eens eventjes kijken, weer heb ik aan de telefoon. Aldert. Goedemorgen. Goedemorgen, Aldert. Uh, ik wou u gaan op die verstandskiezer. Ja. Maar ik heb nooit een verstandskiezer gehad en ik krijg ze ook niet. Waarom hebben niet, ook... waarom dus... niet? Ja, weet ik ook niet. Oh. Ik heb ze gewoon niet. Mazzelaar. Ja, geen idee. Ik weet niet hoe het is om ze te, te hebben. Dus, uh... ja, als je daar je minder verstand mee zou hebben, dan zou ik het nooit gehad hebben. Ja, maar ja, dat merk je dan ook niet, hè? Mensen die heel dom nee, zijn, wel. hebben vaak niet door dat ze heel dom zijn. Dat zal wel altijd <laughs> en dat Ik ben altijd een beetje bang om dat te zeggen, maar er is toch niemand die zegt... ze hebben ze de zevende tegen mij. Dus, maar ja. goed, dat jou, jouw bijdrage was dat je helemaal geen verstandskies had? Ja, ik heb nooit Ach. haat dus, ja. Ach. Dat kan ook nog. Maar hoeveel jaar ben je? 31. Nou, dan kunnen ze nog komen, hè? Nee, Tanna heeft er al twee keer naar gekeken, maar ik geloof het niet. Tanna heeft al twee keer gezocht, maar je hebt ze echt niet. Nee, al foto's gemaakt, maar uh, ze zitten er echt in. Helemaal niet overklagen als ik jou was. Nee, hè? Nee, nee, ik doe dat niet, maar ik denk uh, <laughs> ik het wel. Toch even doorgeven dat het kan. Dankjewel, Aldert. Ja, oké, okay, fijne dag. Hoi. Hoi. Maarten? Ja, nacht. Hallo. Zeg het dus. Het gaat over de verstandskies. Ja. En uh, de discussie is het nou verstandkies of verstandkies. Ja. Ja, volgens mij is dat het laatste. Niet dat ik er veel verstand van heb. <güls> maar uh, ik weet wel dat het in het Engels wisdom tooth is. Oh ja. ja, nee, dat was de discussie inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. ja volgens mij is dat in het Engels is wisdom, dus verstand. Ja, Door anders zou het uh, far away ja. tooth moeten heten. Ja, en dat is het niet. Ja, dat is, heb je Oh, zie je wel. Ik wist dat er een addertje onder het gras zat. Ja. Want het, volgens ja, mij is dus. het in het Duits ook zo. Ik weet niet meer wat het was in het Duits, maar volgens mij... Ja, dat heb ik even niet opgezocht. Omdat, weisheit, was, uh... tand, Nee, dat, ja, was weisheit. nee dat, was weisheit. Warm, dat was het niet. Ja, ja, nee, dat was het niet. Ja, waarschijnlijk wel. Goed. Ja. Maar dat is, dit is wel weer een goed argument voor het feit dat het toch heet. Dat wil nog steeds niet zeggen dat je je verstand verliest als je je uh, verstandskiezen verliest. Nee. Nee, nee. Nou ja, ik heb geen verstand kiezen en ik ben wel zo slim om te weten dat het Engelse uh, wisdom Tooth is. Dus ja, dus er is al heel wat, uh, maar ik had Aaldert net aan ja. de lijn, dat weet ik niet hoor. Die is wel zo uh, het de aapje op de rots is. Nee. Ja, nou, dan is, moet je maar ja. eens even naar Ruben vragen, misschien dat hij er wat van weet. Ja, wie weet dat hij weer van zich ja. laat horen. Nou, dankjewel ja, hè. Ja, ja oké. Okay. Bedankt. Ja, bedankt hè. Bye. Oi. Gaan we weer de verstand kiezen? We zullen het op deze manier natuurlijk helemaal nooit zeker weten. 0. 0800 1121 is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken... als je een antwoord weet of zelf een vraag wilt stellen. En eens eventjes kijken, want ik kreeg nog een mailtje van uh, John. Die zegt van ja, hoe zit het nou met mijn vraag over de koper en het brons? En uh, John, ik kan je vertellen dat er iemand gebeld heeft die heeft gezegd... <kijkt> nou hoop ik dat ik het... Goed zeg dat brons een element is en koper een legering en dus een mengsel. Nou weet ik niet zeker of ik het, of ik het goed zeg, maar als ik dat uh, en dus geen edelmetaal. En als het niet zo is, dan mogen mensen daar gewoon ook nog over bellen naar 0800 1121. Maar daar is in ieder geval een antwoord op gegeven. Dus vandaar dat ik die niet meer. Uh, voorlezen op het hele uur. En dan zegt Jopie weer via de app... ja, het is een verstandskies, omdat de kies ver weg staat. Dat kreeg ik inderdaad ook al door van Petra Franke. Die zegt, dat zijn de ver weg kiezen in je kaak. Het heeft niks met de hersenen te maken die in je schedel zitten. En de spraakverwarring ontstaat... omdat de kiezen zijn verhaspeld naar verstandskies. Kiezen, ook omdat ze pas later komen en men ook zegt dat het verstand komt met de jaren. Ja, ik, dat weet ik, maar ja, dan komt dus het argument van zojuist, komt weer van Maarten, komt dan eventjes weer uh, voorbij. En dan is het inderdaad wisdomthood in het uh, Engels, dus dat is dan maar misschien dat ze de wisdomthood hebben uh, verhaspeld weer van de Nederlandse verstandkies ooit. Dat weet ik ook niet. Of de tandartsen van Nederland naar Engeland zijn afgereisd. Dat zou natuurlijk nog kunnen. 0800 1121. Als je daar verder nog iets zinnigs over kunt en wilt zeggen. Redmar, goeienacht. Hey, goeienacht. Zo, hallo Redmar. Hallo. Hi, zeg het ik... dus. Ik uh, vroeg me af, uh, als we in Nederland doodgaan, hebben we twee opties: ja. begraven of cremeren. Ja. Ik vroeg me eigenlijk af of we ook andere opties hebben en uh, ook waarom er maar twee opties zijn. Je kunt ook je lichaam nog doneren aan de wetenschap? Ja, dat kan ook nog, maar dat maar... neem ik niet heel serieus. Of... Oh, dat was voor jou. Ja. Uh, het is echt voor jezelf. Je wil weten wat je nog voor optie hebt? Ja, op zich wel. Ja. Oh, en waarom wil je niet begraven of cremeren dan? Ja, nee, ik uh, weet niet. Begraven of cremeren, het is beide zo uh, raar. Het uh, heeft niks. Als je kijkt naar uh, vikingen, die lagen op een bootje... en werden in een fik gestoken en voeren weg. Ja, wat en, ook cremeren uh, ja. is natuurlijk. Maar... Ja, toch wel, maar het is toch wel wat epischer. Ja, of een zeemansgraf. Zo... ja. Dat is uh, helaas ook verboden. Maar, uh, oh, dat weet je al. Ja, toevallig ja. wel. Maar uh, ik dacht, uh, wie weet. Ja. Ik, ik zou het echt niet kunnen bedenken. Maar misschien dat iemand anders, het, uh, iemand anders het wel weet en eventjes wil bellen. 0800 1121. Hoeveel jaar ben je, Redma? Ik ben 25. Oh, dat duurt nog heel lang, hè? Voordat je het nodig hebt, hoop ik. Nou, helaas niet. Maar uh, nee? dat is... Uh, Nee, maar... Weet je nu al dat je niet oud gaat worden? Nee, precies. Hoe weet je dat dan? Ja, ik ben chronisch uh, ziek. Ik heb een progressieve spierziekte, maar... Dat is niet per se het uh, punt. Voor, uh... Nou ja, dat maakt wel dat je op je 25e... Ja. iets ernstiger over nadenkt natuurlijk. Ach, ja. Nee, zeker. Ja. Nou, dan gaan we kijken of we je nog... aan wat informatie kunnen helpen vannacht. We gaan het in ieder geval proberen. Nou, ik ben benieuwd. Dankjewel, Redmer. Hey, bedankt. Goeienacht. Dag. Ik krijg uh, oi. ik krijg uh, van de, via de app dat ik het toch weer verkeerd gezegd heb. Wacht even hoor. Ik kijk even terug bij jullie wat jullie nou zeggen. Want dan heb ik toch de koper en de brons weer door elkaar gehaald, geloof ik. Ik heb er echt, echt helemaal geen verstand van. Um, andersom. Ja, Kuifje zegt andersom, Astrid. En dan zegt Bagera dus, brons is een legering... Le legering, legering... en koper... een element. Nou, en dit is het antwoord... dat uh, kwam, John. Dus ik hoop dat je daar... Uh, in ieder geval iets... Uh, iets aan hebt. Uh, van de mensen... op de chat die nog beter zitten op te letten... dan ik. Ik had allemaal pijltjes gezet. Maar ik wist niet meer welk pijltje ik waar... naartoe had gezet. 0800... 1121 Tieneke, Tineke, goedenacht. Goedenacht, Astrid. Hi Tineke. Hi, Ik had een vraag over uh, sneeuwklokjes. Tuurlijk. Uh, nou, woon ik in Friesland en uh, in Friesland noemen ze het Liederkus. Echt? Oh. Ja, Liederkus. Hmm. Uh, uh, nou, het woord Lieder, dat staat eigenlijk voor iemand die, uh, nou ja, behoorlijk gemeen is. Oh. Nou, wil ik gewoon weten, waar ah. komt het vandaan? Waarom hebben ze dat plantje Liddekers genoemd? Ja. Dat weet ik niet. Ja, wat is er gemeen naar sneeuwklokjes? Nou, ik heb ooit gehoord van een oude man dat. Uh, uh, dan hadden ze dus zeg maar eens een, een tuin bij hun boerderij. En dan liepen dan de geiten en de varkens. En die, uh, die bladeren van die sneeuwklokjes, die waren dan zo. Uh, ja, gistig, dat het, het werd niet goed verteerd. En dan gingen de dieren dood. Omdat oh, dat dus is ja. best gemeen. Gemeen. Ja. Dat heb ik dus ooit gehoord. Maar ja, of het waar is, weet ik niet. Ik hoop dat er iemand luistert die daar verstand van heeft. Ja. En over het milieu. Milieu, ja. Of, uh, ja. ja, ik ben uh, ook voor het milieu. Je ben, we zijn voor uh, het milieu, ja. Het ja, lijkt mij heel echt... moeilijk om tegen het milieu. Ik ben tegen het milieu. Dat kan volgens mij. Nou, ze, ze mogen voor mij die, die poolbeer wel platleggen, hoor. Ja? Heb je iets ja. tegen de poolbeer? Nee, die wint. Oh, de wind. Ik dacht de poolbeer. Ik ben niet of je wel zo'n ijsbeertje gezien hebt. Ja, ja nee, die, die beren die lopen nou in bikini. Want het is nu uh, plezier daar. <laughs> Schijntje. Maar ja. dat was de vraag. Nee, wat was je vraag uh, over het milieu? Uh, nou, ik uh, ben... Uh, op zoek naar grijs toiletpapier. En toen kwam ik in zo'n reformwinkel. En dat kost zo'n rolletje bijna een euro. Ja. Nou, dat vind ik een beetje te... Oh. Uh, dus dan... Ja, sorry hoor. Ja. Maar dan denk ik, waarom... Hè? Iedereen heeft het om milieu. Uh, maar in dat witte toiletpapier schijnt dus weer chloor te zitten. Nee, dat is gebleekt ik... met chloor. Oh, gebleekt met chloor. Ja. maar nou, het is gewoon... Wel... Ik, mijn vraag is: waarom is er niet gewoon grijs toiletpapier? Dat is toch beter? Of ben ik nu? Maar dat is het toch? Je kunt, dan moet je in de onderste schappen van de supermarkt. Er ligt grijs wc-papier toch? Want, ik leg al zo wat op de grond van de spierreumer. Nou, dan kun je daar meteen ook naar het grijze papier, papier zoeken. Nee, ik, ik nou, echt. Misschien ben ik kleurenscheeld, maar ik kan het echt niet vinden. Oké. Okay. En bij, bij welke supermarkt ik al kom: okay. of het nog geel of blauw zijn. Ja, en uh, ik had nog een vraag. Oh, dat schiet lekker op, Tineke. Ja. Ja, 3 en 1. Je krijgt korting. <laughs> uh, wat is onderkoorts? Onderkoorts? Ja, ik ben uh, altijd heel zwaar ziek en dan meten ze mijn koorts en uh, oh, dan is het altijd 36,3. En dan denken ze dat nou, het ligt aan de thermometer of uh, aan het apparaat. Maar dat bestaat onderkoorts. Koorts. Dus Nog heb nooit koorts. van gehoord. Ja. Nee, daarom. Dit is een hele goede vraag voor een nachtzuster. Ja, zonder EHBO-diploma. Maar het lijkt mij toch, als jij onderkoorts hebt regelmatig... dat je even moet vragen wat het is. Als je dat uh, hebt, dan wil je toch weten waarom je dat hebt? Ja, dan... Uh, vroeger gaven ze gewoon het antwoord... ja, je hebt onderkoorts. Andere mensen die... Uh, ja... Ik, ik heb er geen antwoord op. Ik, daarom stel ik deze vraag. Want op een gegeven moment lag ik in het ziekenhuis en dan had je nog die oude kwikmeters? Dus nou, ik lag continu op mijn zij. En dan had ik zo'n zo verpleegster die, die kwam uh, regelrecht uit een uh, BBC-studio lopen met rood haar en met een schort voor. En je hebt er me niet goed in, nou, dan kwam zo'n bestrot uit. Ik zei ja. En toen zei ze: Oh, je hebt onderkoorts. Ja, maar dan zeg je toch, ik heb wat? Ja, en dat vroeg ik dan aan. En, uh, ja, je hebt gewoon onderkoorts. Dus ik hoop dat er een goede nachtzuster is... of een verpleegster of wat dan ja. ook... die uh, me kan vertellen waarom ik dan... nou ja, die thermometer geeft gewoon uh, 36,3 aan. Ik vind het een raar 0801121. 0800 hey, 1121. Hey, is met... Het is wel hey, een raar okay, praatje. Dag, nee, het is dus niks verkeerd mee. Maar het is wel, het is wel een gek verhaal. Nou... Laten we kijken of iemand uit ja, kan ja, dat, leggen wat het is. Dat mij verteld. Ja. En, uh, maar ik heb al meer gekke verhalen in dit had. programma gehoord... die uiteindelijk waar bleken te zijn. Dus uh, laten we vooral uitzoeken wat het kan zijn. We gaan het proberen. Nou, we hopen dat uh, uh, iemand daar iets over kan. Uh, ik luister verder. Heel of, goed. bedankt, Arstreet. Jij ook, Tieneke. Goeienacht. 0800-1121-Wiebe. Ik heb een vraagje over sneeuwklokjes. Nee toch? Ja. Waarom ze Liederkus heten? Nee. Echt? Nee, nee, heb je dat een andere die... vraag over sneeuwklokjes? Ja. Wauw, vertel. Ja. Nou, eh, op mijn grasveld, ja. daar, daar, groeien, komen daar, daar bloeien sneeuwklokjes. En dan ja. vraag ik waar hoe, hoe komen die bolletjes nou in de grond? Want ik heb ze er niet in gezet. Hoe komen die sneeuwklokjes in je tuin? Ja, die bolletjes. <laughs> Ja, ik, weet, ik weet, bij ons in het park gooien ze af en toe gewoon zo'n hand sneeuwklokjes... omdat het er zo leuk uitziet. Dus misschien heeft iemand... Ja. Uh, heb je leuke buren, of niet? Nou, dat, dat, dat heeft er niks mee te maken. Want toen ik hier kwam wonen, stond ja. er geen één sneeuwklokje. Nee. En nu staat bijna de halve tuin vol. Nee, maar misschien dat de buren het goed bedoelen. Dat ze denken, we dat hier. Nee, je... Nee, ze, ze komen niet van de buren vandaan. Oh, de buren ze zullen zijn... zelfs, ze zelfs tussen de tegels in. Dus Als je nou vier tegels hebt ja. bij die kruising, dan komen ook al sneeuwklokjes omhoog. Oké. Okay. Nou, er, er gaat echt niemand die tegels omhoog halen om sneeuwklokjes er, een sneeuwklokje eronder te zetten. Hoor. Nou, dat weet je dus niet. Maar als iemand het wel weet, 0800-1121. Nachtzuster, een programma.